2 uur Dick de Hark met het NOS Journaal. Bij een brand in een psychiatrisch centrum in Tilburg is een man om het leven gekomen. De man van 28 had de brand zelf gesticht. Hij was gisteren in de kliniek opgenomen na een brand in zijn woning. Op advies van een psychiater had de politie hem gedwongen laten opnemen. Het is niet duidelijk hoe de man erin is geslaagd brand te stichten in de kliniek in Tilburg. In Limburg zijn aanvullende maatregelen genomen in verband met de nog altijd stijgende waterpeil in de Maas. In de Roer is een aantal sluisduren gesloten om te voorkomen dat delen van Roermond onderlopen. Bij Itteren worden over een lengte van 200 meter demontabele kademuren neergezet. En in andere plaatsen worden extra pompen geplaatst. En ook verder stroomafwaarts worden extra maatregelen genomen. Het plan van het kabinet om een trainingsmissie naar Afghanistan te sturen... stuit op veel weerstand bij de achterban van alle partijen. 70 van de Nederlanders is op dit moment tegen de voorgestelde missie... blijkt uit een peiling van Maurice de Hond. Bij de aanhang van geen enkele partij is er een meerderheid voor de missie. Het kabinet wil ruim 500 man naar Afghanistan sturen, onder meer voor het trainen van politiemensen. VVD en CDA zijn voor een meerderheid afhankelijk van de steun van oppositiepartijen, omdat gedoogpartner PVV tegen een nieuwe missie naar Afghanistan is. En ook de SP en de Partij van de Arbeid zijn tegen. GroenLinks, D66 en de ChristenUnie weten het nog niet. Uit de peiling van de hond blijkt dat 77 procent van de achterban van GroenLinks tegen de missie is. En bij D66 ligt dat percentage op 59. Op het Europees kampioenschap Allround schaatsen in Italië heeft Irene Wuste 1500 meter gewonnen. zoals met een tijd van 1 minuut 59 en 61 honderdste net iets sneller dan de Tsjechische Martina Sablikova. Marit Leenstra werd derde. In het algemeen klassement staat Sablikova nog op de eerste plaats. Ze heeft in de afsluitende 5 kilometer 2,67 seconden voorsprong op Wüst. Het weer dan nog. Zonnige periodes blijft nagenoeg droog vanmiddag bij een temperatuur van ongeveer 6 graden. Morgen wordt het iets kouder. Dinsdag is het regenachtig en loopt de temperatuur geleidelijk weer op. Dat was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Files staan op de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Na een ongeluk bij het knooppunt Rotterpolderplein, 3 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Ook een aanrijding op de A12, Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterberg. Daar staat nu 2 kilometer file achter vanaf knooppunt Grijzoord... en is de rechterrijstrook dicht. Een flinke ongeluk op de A16 vanaf Breda naar Rotterdam. File al vanaf knooppunt Ridderkerk tot knooppunt plein, ruim 8 kilometer. Er zijn drie rijstroken dicht. Dat gaat toch wel even duren... Het verkeer naar Den Haag kan de komende uren beter omrijden via de A15 en de route via de Benelux tunnel. Verder op de A16 op de parallelbaan 3 kilometer van knooppunt de Brechtseplein. En bij Arnhem op de Rondweg en 325 door werkzaamheden tussen Gelredoom en Hussen 2 kilometer. Ja. drie minuten. Over twee uur bent weer terug bij langs de lijn. Schaatsen in Kolalbo. Rit 3 op de 10 kilometer. Bynov, Nitschwitski, Sebastian Timmerman. 56, 100 meter heeft Bynov erop zitten. Nitschwitski nu ook, maar kijk toch vooral naar Bynov. Die is in deze fase 1,7 seconden sneller dan Contain was. Maar Contain ging vanaf nu uh, versnellen. En dat zie ik Bynov de Russo 1, 2, 3 nog niet doen. Maar goed, hij is beter onderweg dan ik van tevoren had verwacht. Joris van den Berg zit bij het nk veldrijden. Twee of drie dames die er nog om strijden, Jors. Je gokt goed. Er zijn er nog twee, want op dit moment gaat Sanne van Paasen er dan toch af. Je kon het in de zandbak al zien de vorige keer bij het ingaan van de een-na-laatste ronde. Toen kreeg Sanne van Paas het al lastig in het wiel van Daphne van der Brand en Marianne Vos. En op dit moment moet ze dan toch echt passen. Hetgeen geen schande is. Ze is aan een goed seizoen bezig met een goede prestatie kunnen wereldbeker. Maar op dit moment zijn er nog twee lijstjes in het NK. Daphne van der Brand en Marianne Vos. Uit de tijd van uh, Arte Casey. Maar hield het langer vol. Hè? You can leave your head on Joe Cocker. Want tegenwoordig is het schaatsen. Bijvoorbeeld Beinov en Nitschwitski, uh, Sebastian Timmerman. Lekker buiten. Ook uit de tijd van Art en Casey. Alhoewel sommige mensen ook nog blijven zeggen. Schaatsen moet je tegenwoordig gewoon binnen doen. Maar wat maakt er nou uit? Eén keer in de zoveel tijd een toernooi buiten. In het zonnetje inmiddels. En ja, zo'n rit hoort er nou eenmaal ook bij. Want Beinov is inmiddels ruim langzamer. Ruim vijf seconden dan Alexis Comter. Die dus de snelste tijd heeft met 14, 16, 62. En Nitswitski is dat eigenlijk als een hele race geweest. Op de kruising passeert hij Bart Veldkamp. Want Nitswitski treedt mee bij de TVM-ploeg. Bart Veldkamp heeft tussen een rood jasje aangetrokken ten teken dat hij de coach is nu eventjes van dit pol. Niet Zwitski, maar die gaat absoluut niet in de buurt komen van de winnende tijd van Albeville. De bel gaat klinken voor die Pavel Beinov. De laatste ronde van zijn 10 kilometer. Rondje van 35 blank voor Pavel Beinov. Regelmatige race rijdt hij. En die Zwitski gaat wat versnellen. Aangevoerd door Bart Veldkamp. Die rijdt een rondje 34,5. Het betekent trouwens wel dat beide mannen sneller zijn dan Rens Rotteveel, En dat zegt toch genoeg over de vorm waarin Rotteveel aan die 10 kilometer is begonnen. Hij was dus ziek en hij is blij dat hij het toernooi in ieder geval nog heel huids beëindigd heeft. Daar komt Bajnoff op de finish af. Gooit er nog even een versnelling uit. Dat doet Nijczycki ook. Maar die ligt inmiddels een halve baan achter. Hier komt Bajnoff over de streep in. 34-4. 14-25-72 is zijn eindtijd. En Nijczycki rijdt 14-30-74. Het zijn geen tijden die we lang moeten onthouden. We schrijven ze natuurlijk wel even op. Want het is natuurlijk wel belangrijk voor de rest van het toernooi. Maar het zijn geen tijden om over naar huis te schrijven. De plaatsen 3 en 4 zijn voor deze twee mannen. Beinov op op plaats 3, Nitzitzki voorlopig op plaats 4, Rens Rottevel, dus op de vijfde plek. En de snelste tijd op die 10 kilometer is nog steeds gereden door Alexis Contain. Maar dat wisten we wel dat hij dat kon. De Fransman doet het prima, maar straks, na het wel, dan krijgen we pas echt serieuze ritten. Maar we gaan nu zo meteen eerst nog naar een hele aardige rit tussen Hofert Bokku de Noor, die wil wat laten zien. En zijn landgenoot Sverre Lunde Pedersen. We gaan eerst even naar het wielrennen. Sint-Michels, Gestel, het veldrijden, de vrouwen, Vos en Daphne van der Brand. Eindelijk samen, wie gaat het verschil maken? Dat is de vraag, krijgt Daphne van der Brand Marianne Vos eraf. De slotronde is bezig, Vos is de betere sprinster en dus is het aan van der Brand om dat vehikel overboord te gooien. En daarachter strijdt nog steeds Sanne van Pasen, een dappere strijd. Het was 8 seconden, het werd 10 seconden, toen kwam ze weer een beetje dichterbij. Maar voorlopig is er nog steeds sprake van een duo. Een duo waarop gerekend werd Daphne van der Brand en Marianne Vos zitten in de laatste ronde. Ze naderen de finish. Weldra weten we wie Nederlands kampioene 2011 is. Wij gaan schaatsen, want de eerste grote titelkandidaat gaat uh, rijden nu. De Noor-Harvard Bukko. Uh, misschien wel geholpen door zijn landgenoot Pedersen, Sebastian. Dat kan een voordeel zijn. Je ja. weet inderdaad, ja. voor Omar Bukko, die uh, tegen een landgenootje rijdt. 18 jaar, die Sverre Loende Pedersen. Maar ik denk dat hij zijn legitimatie nog steeds wel moet laten zien... als hij een biertje wil bestellen in de bar. Het is een jongetje met een babyface. Maar het is een enorm talent. Die is Loende Pedersen, de zoon van de Noorse bondscoach. Maar dat is niet de reden hoor, dat hij in de ploeg zit. De reden is gewoon dat hij goed kan schaatsen. Bukko, de nummer drie. 2,32 seconden achter Skobref in het algemeen klassement. Hij moet dus als eerste een tijd gaan neerzetten. En hij opent in 34,68. Pedersen een seconde of twee daarachter. Die doet het iets rustiger aan. En Bukko ja. Hij wil het natuurlijk doen. Hij weet ook dat het ongemeen spannend is. We hebben vier man binnen twee seconden en 44 honderdste in dat klassement staan. Scopreft natuurlijk aan de leiding. Blokhuis op plaats 2. Beukel op plaats 3. En Koen voor op plaats 4. Beukel nu toch alweer met een metertje of 20 voorsprong op zijn tegenstander. 800 meter heeft hij erop zitten. En deze eerste echte volle ronde, de eerste volle ronde zonder start, gaat in 31,8 seconden voor Halwa Beukel En dan heeft hij al bijna 5 seconden voorsprong op het scherm van Alexi Comter. Die schema's, daar heeft hij verder niet zo heel erg veel aan natuurlijk. Hij moet gewoon de tijd gaan rijden wat de richtheid dadelijk gaat worden voor de andere. Bukku die in de afgelopen jaren altijd op moest knokken, op moest boksen tegen Sven Kramer. Kramer is er dus nu niet bij. Misschien voor hem wel de kans. Maar ja, hij moet dus als eerste rijden en staat derde in dat klassement. Maar na 1200 meter noteert hij een rondetijd van 32,5 seconden. Hij zou eens karakter moeten tonen, want dat is toch wel iets wat vaak gezegd wordt over Albert Bukku. Een hele aardige. Een lieve jongen, maar niet een jongen die zijn tanden laat zien op een toernooi en daarom keer op keer maar weer werd ingepakt door Sven Kramer. Nu is Kramer er niet bij. Maar dan lijkt Scobrev toch meer die rust. Lijkt toch meer de knokker. De man die het uiteindelijk echt kan gaan afmaken. Bukko natuurlijk wel met uh, voorsprong hier op deze 10 kilometer. En dat onderlinge duel met zijn landgenoot Pedersen. Komt af op de 1600 meter. Het ziet er allemaal heel geconcentreerd uit. 32,3 seconden. Twee tienden sneller dan het vorige rondje. Voor uh, Owa Bukko. Terwijl uh, Loende Pedersen allerlei allemaal rondetijden noteert van in de 33 seconden. Bukko en Pedersen zijn dus 1600. 100 meter onderweg. En wij gaan even terug snel naar het veld rijden, want de finish is aanstaande. Joris van den Berg. Nou, ze zijn over de finish en het is raak. Marianne Vos heeft hem binnen in een soort machtsprint van kop af. Dan ze Defny van der Brand te grazen. Eindelijk heeft ze die nationale titel te pakken. Hier is de nummer drie. Sanne van Pasen. Maar het ging natuurlijk om de titel van Marianne Vos. Alles had ze gewonnen. Vooral bij het veldrijden, Behalve die Nederlandse titel. Die ging Elke keer naar Daphne van der Brand. En nu heeft ze dat eindelijk rechtgezet met een mooie sprint van kop af in sint biegels Ontfermt Marianne Vos zich over de nationale titel. Daphne van der Brand is tweede en de verrassend goede Sanne van Paasen pakt brons. Nam een plaatje op. Ik kwam op de tv en het bleek geen flop, maar toch reisde langs de steden. De meisjes vielen flauw, fluisterde in oortjes. Ja, ik ook van jou. De grappen noemde mij een tieneridioot. Ze noemden mij van alles, maar niet rock and roll. Toen men was Gejubeld, toen men was uitgekrijst, leek het erop op dat ik al zanger reeds was uitgereisd. struikelde op straat wachtte bijna in de voet. Ik ging mijn bier verkopen voor mijn dagelijks brood. Ik had er blues zo diep betaalde zo de tol. Men noemde mij van alles, maar nog steeds geen rock and roll. Dat iedereen weer zijn, wat is hij geweldig, dus dat was mooi voor mij. Grote zalen vol elke week op de tv, en overal waar ik kwam, was het opeens feest. weet bijna een en eentje alle roddelbladen vol. Ze noemden mij van alles. Maar nog steeds niet rock and roll. Oh yeah. En zo ging het. Met pieken en met dalen, ik lachte en ik huilde om al die tafelverhalen die niks te maken hadden met mijn liefde voor muziek. Ik gaf altijd van hart aan de oren in het publiek en ondanks alles wat gebeurd is hou ik het meer dan vol. Ook al noemen ze mij van alles en nog steeds. Rock roll. Ik ben wel wat gewend, liedjes mij te dalen. noem hem maar van alles en nog steeds geen ik Rob de Nijs, nog steeds geen rock'n'roll van zijn album Eindelijk Vrij. U hoorde het net over eindelijk gesproken. Mark-Janne Vos had al zoveel titels binnen, maar nu ook de Nederlandse titel. Eindelijk, eindelijk, zeg maar. Onze verslaggever, uh, Joris van den Berg, na afloop bij een huilende Marianne Vos. Tranen, Marianne. Oh, Hoe dit? Vermoeidheid. Vermoeidheid oh, en opluchting? Ja. En verdriet? Nou, verdriet niet. Tranen van geluk. En heel erg gelukkig. Ja, ja. Het is echt een super spannende wedstrijd. Dat het dan zo op de streep lukt, is geweldig. Eindelijk dan, hè? Ja, Hoor je dan een wereldtitel? Nou, dat niet, maar het komt in de buurt. Dank je. Marjan de Vos, het komt in de buurt. Huilend dus naar de Nederlandse titel. Die Europese titel bij de Schaatsers, daar gaat het allemaal om. En een van die kandidaten, de Bokko, is in de baan. Sebastian en Guillo, vertel het. Hij zou ook gaan huilen, denk ik, als hij eindelijk eens een keer Europees kampioen uh, weet te worden in zijn zevende Europees kampioenschap. Na twee tweede plaatsen in 2008 en 2009. En die uh, vermalen hij de val vorig jaar in Hamar. Zijn eigen Hamar, toen hij onderuit ging. Hij, is, uh, ja, hij moet die tijd dus neerzetten. had een aantal ronden dat hij in de 33 terecht terechtkwam. Is inmiddels over half koers heen. Had net de 5200 meter passage. En was teruggekeerd met zijn rondetijden in de 32 seconden al 33. 22 seconden sneller dan Conter was en er gaat alleen maar meer en meer tijd bij komen. Hier is Bukkou na 5600 meter. En die 5600 meter legt hij af in 7 minuten 40 seconden en 74 honderdste. Rondje van 33-3 eh, betekent dat Bukkou eh, toch eh, redelijk constant rondrijdt. Hij had net een uitschieter naar beneden met een rondje van 32-9 in de vorige ronde. Maar nu zit hij dan weer eens een beetje op het schema dat hij het hele tweede helft of het hele gedeelte van deze 10 kilometer aflegt. Loende Petersen die ligt er ver achter hoor. Maar ook hij rijdt nog sneller dan Alexis Contin. Dus wat dat betreft doen die Noren dat prima. Loende Pedersen, die in ieder geval moet zorgen. dat hij een goede 10 kilometer aflegt. Kijken we naar de rondetijd van Bukko: 33 blank. En toch even vergelijken als je kijkt naar de persoonlijke records. Christiansen heeft een persoonlijke record. Dat is ongeveer 22 seconden langzamer dan Bucko. Dan kun je een klein beetje gaan inschatten. op wat voor tijd Bucko gaat uitkomen. Dan zou dat, ja. Maar hij zou sneller willen hoor. dan die 1350, zeg maar. 1355. Ik zou veel sneller willen dan dat, 6 kilometer. Uh, zitten er dus inmiddels op. En die Loende Pedersen, daar moet je niet bij vergeten dat hij pas bezig is aan zijn tweede 10 kilometer in zijn carrière. Bij de Noorse kampioenschappen reed hij zijn eerste op de buitenbaan van Oslo en kwam hij tot 14.23. Die tijd zou er wel eens aan kunnen gaan. Maar Bukku is natuurlijk de belangrijkste man. Negen rondjes nog te gaan. Rondetijd zojuist 33 seconden weer voor de tweede keer op rij. 8.46.77 zijn doorkomsttijd. Geconcentreerd blijft hij daar rondrijden. Inmiddels langs die bondscoach, langs die Jarle Pedersen die er vorig jaar allemaal overnam van Pieter Muller. De man onder wie Bukko het allemaal zo naar zijn zin had. Hij moest wennen aan de werkwijze van die Jarle Pedersen. Het lijkt er toch op dat dat inmiddels wel aardig is gelukt. Bij Hava Bukko, die 6800 meter van zijn 10 kilometer erop heeft zitten. De rust is in elk geval weergekeerd in het leven van Bukko. Rondje 33-1 zit nog steeds goed constant. Net zo rond die 33 seconden. En hij heeft hij natuurlijk een straatlengtevoorsprong op zijn tegenstander. Hij heeft ook een straatlengtevoorsprong op Christiansen. Hij heeft een straatlengtevoorsprong op Col maar hij moet zijn tijd gaan neerzetten die uiteindelijk aangevallen moet gaan worden door de mannen die na hem gaan komen. Door Skobref, de leider in het klassement. Door Blokhuizen, door Koen Verwij. Die gaan zich straks vastzetten in deze tijd van Horvat Bukkou. Want dat is de tijd waar ze zich allemaal op gaan richten. Dan komt hij weer hoor. Zeven rondjes nog te gaan. 33,6. Hij levert nu een halve seconde in ten opzichte van de vorige ronde na de 7200 meter. De zon is gaan schijnen in Colobo. Het ijs slaat weer witter en weer eruit. De wind is zo'n beetje hetzelfde gebleven. Laten we er in ieder geval op hopen dat die omstandigheden een beetje zo blijven. Dat dat achteraf geen argument kan zijn voor winnaars of in, vooral voor verliezers. Door te zeggen, ik had veel minder omstandigheden dan mijn concurrenten. Bukku moet zorgen dat hij het tempo en het ritme goed houdt. Vorige ronde dus 33-6 en na 7600 76, meter. Heeft hij weer een rondje van 33-6. Hij heeft nog zes ronden te gaan. En als je kijkt naar die vlaggen, dan is de wind wel weer een beetje gedraaid. Maar de wind is wat fladder. Op dit moment. Hij komt uh, nu zo'n beetje tegen op het rechte end aan de overkant. En dat betekent dat ze hem toch wat langer in hun snuffert hebben dan wanneer ze er in een bocht doorheen moeten kruisen. Dus ook dat is lastig. Noemde Petersen een rijderrondje van 34,7. Hij doet het nog steeds heel aardig. Betekent gewoon dat hij nog steeds ligt op uh, plek 2 op deze 10 kilometer tot nu toe. Maar daar komt uh, Bukko weer. Zes rondjes nog te rijden voor hem. Hij heeft er uh, dus inmiddels 8 kilometer op zitten. Na 11 minuten en 78 honderdste van een seconde voor de derde rond. Op rij rijdt hij een ronde van 33,6 seconden. Het is een mooi vlak schema wat hij doet met zijn muur. En dan is een uitschieter erbij. Maar gaat het genoeg zijn? De Nooren moeten wachten. De Nooren waar het schaatsen toch ook wel een beetje ter discussie staat in eigen land. Omdat de NNK, de Noorse NOS, niet zeker weet of dat het schaatsen in de toekomst wel blijft uitzenden. Ze willen prestaties zien. En die prestaties moeten dan vooral nu komen van Hova Bukku. Die nog vijf ronden te rijden heeft. En op de rechte einde kijkt tegen uh, zijn tegenstander van nu. Kijkt tegen die Sferre Loende Pedersen. De tijden lopen wel weer wat op voor Bucco 33 8 2 10 Erbij ten opzichte van de afgelopen drie rondjes. En dat betekent dat hij toch langzaam wat moeilijker gaat krijgen. En dat hij nu toch in de fase komt dat hij echt moet gaan knokken. Hij moet gaan bewijzen dat hij het ook echt kan en dat hij het kan afmaken. De verschillen zijn klein in de top van het klassement. Als je kijkt naar de persoonlijke records, dan zou Buco deze 10 kilometer moeten winnen. Maar dat zegt allemaal zo weinig. Als het echt uiteindelijk aankomt op het kampioenschap, is Buco bestand tegen de druk. Vier rondjes moet hij nog afleggen. Hij heeft er 8800 meter op zitten. 33,9. 9 verliest. Weer een tiende van een seconde. Het is nu knokken geblazen. Het is nu vechten geblazen. Maar dat kan Bukko wel. Hij is ook wel gewend om buiten te rijden. Het Noors kampioenschap was dus op een buitenbaan in Oslo. Nooren trainen ook wel vaak op buitenijs. hebben dat nu ook meer gedaan in de aanloop na dit toernooi toe. Maar gaat die investering, gaat dat zich allemaal uitbetalen... Ik weet het niet, ik weet het niet. Als ik Bukko zo zie rijden, ik heb me mijn vraagtekens bij. Maar goed, de concurrentie moet het dadelijk maar eens doen. Nog twee rondjes heeft, of de, ja, twee rondjes nog 8800 meter had hij er net. 9200 meter heeft hij nu, Halber Bukko. Nu is het een rondje van 34. Hij loopt er alweer een beetje op. Het gaat moeizamer en het gaat moeizamer voor Hald Bukko. En dan moet hij toch uiteindelijk ergens nog weer de kracht vandaan zien te halen. Het is een fantastische atleet. Maar af en toe dan vraag je je wel eens op: af: is de kop goed genoeg? Is ...die inderdaad in staat om tegenstanders echt te verslaan. Zometeen gaan we het zien. Zometeen krijgen we Oldeheuvel tegen Blokhuizen. We krijgen Scoobref tegen Verwij. Dat is een duel waar ik nu al mijn vingers bij ga aflikken. Maar voorlopig gaan we nog even kijken naar halve. Cool. Die op weg is in ieder geval natuurlijk naar de snelste tijd. Eh, bijna een halve minuut sneller, maar wel een 34 nu ook weer. 34-2 bij het ingaan van de laatste ronde. En dan verliest hij in deze fase gewoon een seconde bijvoorbeeld... ...ten opzichte van Conter, om er even aan te geven dat het eh, niet van harte gaat bij Hovar Bukku. Je ziet het ook aan zijn manier van rijden. Het is echt knokken geworden nu. Het bovenlichaam gaat meer alle kanten op. De mond die staat inmiddels open. Nu door de laatste buitenbocht heen. De laatste 100 meter van de 10 kilometer van de Noor. Hovar Bukku. Daar komt hij aan. Het gaat een tijd worden boven de 13.50. En hij zal echt wel sneller hebben gewild. 13.51.16 met een slotronde van 34.3. Bukku buigt nu het hoofd op de baan op dit moment. En het zou ook wel eens kunnen zijn dat hij dat uiteindelijk ...gaat doen in dit toernooi. Bijvoorbeeld voor een Skobref of misschien wel voor een van de Nederlanders. Maar het blijft afwachten. Maar je ziet wel inderdaad dat die omstandigheden in zo'n tweede rit na de dwel... ...toch wel zwaarder zijn dan in zo'n rit net na de dwel. Hier komt de jonge Sverre Lunde Pedersen. Na 14 minuten, 16 seconden en 15 honderdste is hij over de streep, uh, de streep gekomen. En dat betekent dat hij in zijn tweede 10 kilometer sneller was dan in zijn eerste 10 kilometer. Kortom, een persoonlijk record voor dit talent. Bukku dus... Bovenaan de baan gaat verzorgd worden. En na een uh, kwartiertje ongeveer krijgen we dan de twee wedstrijden uh, waar het echt van af gaat hangen. Wouter Oldeheuvel, de nummer vijf in het algemeen klassement tegen de nummer twee Jan Blokhuizen. In de rit na de dwel dus. En in de tweede rit na de dwel waarschijnlijk ook weer op wat witter ijs. Ivan Skobrev, de Rus, de leider in het klassement tegen Koen Verweij. En Klemzer, wij kijken hier vanuit de studio. 1351-16. Bucco moest uh, rijden. Nou, is een tijd zetten nooit het allerleukste wat er is op een 10 kilometer. Maar als je die omstandigheden, want dat lijkt me zo, zo moeilijk in kan schatten. Is het dan nog eens extra lastig? Want waar moet je op vertrekken? Wat, wat zijn je vertrekpunten op zo'n middag, op zo'n baan met dit weer? Nou, dat, dat is zeker als je dus uh, toch een nieuwe, hoger bent dan content. Want dat moet je jezelf toch wel aanrekenen. Dan is, het, uh, dan is het wikken en wegen. En samen met je coach doe je dat. En uh, je moet bovendien op een gegeven moment met uh, de tweede rit naar de dweil... waarbij dus de omstandigheden toch uh, minder zijn dan in de eerste rit. Dat hebben we nu te, uh, geconstateerd. Dan, uh, dan uh, moet je niet te snel van start gaan... en de, tot, tot, tot eigenlijk acht kilometer een beetje in de reserve blijven schatsen. En voorbij die acht kilometer, toen zei ik het ook al tegen jou... Yeah. dan, nu moet hij gas gaan geven. En dat lukte hem gewoon niet meer. En hij kwam in de 34 uh, seconden rond. Yeah. En uh, ja, het is weer een beetje ouderwets. Het is zwaar en het is zwaarder dan ik had gedacht nog. Want nogmaals, hij had inderdaad voorbij die 8 kilometer... had hij na 33 laag, zelfs dan 32, negen en zo moeten gaan. En dat lukte niet. Nee, dan rijdt hij toch uh, 25 seconden, zeg maar, sneller dan, dan is, is, Maar dat, ja, maar dat is, is niet echt een maat, hè? Nee, Want Conté heeft ook niet, uh, wat dat betreft... die heeft een hele rustig opgebouwde race gekregen. Ja, voor. hij heeft een praktische geschiedenis gehad. Dat hebben we net gehoord van Sebastian ook. Het was een hele omslachtige reis om daar te komen uiteindelijk. En uh, dat is erg vermoeiend en, en, en geen optimale voorbereiding... Comte is geen eikpunt nee. om, om dus een waardeoordeel te geven over deze 1351. Als we dan eens kijken, bijvoorbeeld Wouter Oldeheuvel... moet zeg maar even 10-1600ste uh, uh, of 10-6800ste uh, bijvoorbeeld sneller rijden dan Bukko. Dus even snel uitrekenen, zitten we dan bijvoorbeeld op 1340 uh, uh, en nog wat. Ja, dat... Is dat een reëel uh, vertrekpunt? Je zou toch zeggen, nou, misschien van wel? Ik Zo vind, eerst ik vind dat Wouter, Wouter, als je dus naar dus de, ik heb de oude Unive. Unica's schema's er weer bij. Ja, ik zag dat jij inderdaad. <laughs> euh, <het> de oude, ouderwetse <laughs> dus, tijdschema's weer. Als je kijkt naar 1342, dan, uh, dan moet je dus voorbij de 5 kilometer moet je rondjes 32 hebben gereden. Dus de eerste, de ja. 32 En dan is je lichaam vermoeid, dan ga je wat langzamer, ja. maar toch. Dus voorbij 5600 meter moet je naar rondjes 33 gaan. En als Wouter dat lukt, dan rijdt je 1342. Dus het kan wel. En Blokhuizen heeft te verdedigen, hè, ten opzichte zelfs van Bukko. Ja, Ietsjes. ja heel nauwelijks. Ja. Maar goed, die, maar, die moet... Blokhuizen moet het regelen. Ja? Die, uh, dat, is, uh, dat is te doen. Dat vind ik. Okay. En uh, ik denk dat hij dus uh, natuurlijk ook uh, dat niet, niet zijn kop dol moet maken... en gelijk gaan jagen ja. op datgene wat, uh, wat achter hem heeft nog gaat doen. Maar in ieder geval de reserve heeft. Maar... Die 1351, daar moet Jan Blokhuizen van overtuigd zijn... dat dat op een gegeven moment geen, geen tijd is waar hij dus voorbij moet ja. komen. En niet meer dan dat, hij moet echt veel, veel lager gaan inschelden. Maar als wij kijken, dan maken wij ook een inschatting nu. Wij weten eigenlijk niet hoe smaak het is, hè? want je hoort af en toe weer wat wind. Is een, een, ja, een, maar goed, dat is, die, die wind is er dus in beide ritten. Het is vooral de wrijvingsweerstand van het ijs. En toen dus de tweede rit op de tien kilometer net begon... toen zei ik nog tegen je... Goh, het, het, het, zo oogt die ijsvloer nog niet eens zo slecht... maar we waren nog geen twee kilometer verder. Yeah. Dus die tweede rit was eigenlijk net op gang. En toen zei ik, zie je, hij is echt inderdaad... dus qua oppervlakte dus al anders. En dat, dat is een component die bij dit, deze omstandigheden... Dus, dus echt een rol meespeelt, maar geen excuus. En verwacht jij, eh, want Oldeheuvel moet dus ook gewoon twaalf seconden Blokhuizen zeg maar goed maken. Dat is nog niet zo gemakkelijk. Dat is nog niet zo gemakkelijk. Want wat gaat blokhuizen hangen aan Oldeheuvel, Oldeheuvel moet de rit gaan maken in dat opzicht. Ja, dat zal hij doen. En, en vervolgens, vervolgens gaat, hij, uh, gaat hij echt inderdaad in voor, voorbij die acht kilometer. Want niet eerder moet je echt uh, je, in je echt diepere reserves komen. Want anders ben je dus vroegtijdig aan de beurt en dan uh, ja. blokkeer je. Maar ik denk dat Jan op een gegeven moment voorbij de 8 kilometer de water weer gaat aanvallen. Maar de ervaring zit er meer bij Bukko en Skobref. Deze jongens van ons, Olde Heuvel heeft ook wel wat ervaring. Maar hebben Blokhuizen en, en uh, andere vriend, Koen van Wij, wat dat betreft voldoende 10 kilometer ervaring? Ja, er is een verschil tussen intelligentie en sportintelligentie. En die beide kerels hebben beide. Dus die gebruiken een kop ook en die zijn goed coachbaar. En uh, dat heb ik in het voortrek naar, uh, van vorig seizoen uh, van daarbij weer mee mogen maken. Uh, ik, uh, ik, ik, heb, ik heb heel veel interesse in hoe die koers gaat verlopen. We gaan eerst even dweilen en andere dingen doen. En naar het nieuws bijvoorbeeld. Radio 1. Het NOS-journaal. Het is bijna één minuut over half drie. Hier is Lieslot, Thomas. In Limburg zijn aanvullende maatregelen genomen... in verband met het nog altijd stijgende waterpeil in de Maas. In de roer is een aantal sluisduren gesloten... om te voorkomen dat delen van Roermond onderlopen. Bij Itre worden over een lengte van 200 meter... demontabele kademuren neergezet. En in andere plaatsen worden extra pompen gezet. 70 van de Nederlanders is tegen een trainingsmissie in Afghanistan... blijkt uit een peiling van Maurice de Hond. Van geen enkele politieke partij is een meerderheid van de aanvang... voor de missie. VVD en CDA zijn afhankelijk van de oppositie, omdat gedoogpartner PVV tegen is. Ook de PvdA en de SP zijn tegen. GroenLinks, D66 en de ChristenUli willen eerst het debat erover afwachten. En bij een brand in een psychiatrisch centrum in Tilburg... is een man om het leven gekomen. De man van 28 had de brand zelf gesticht. Hij was gisteren gedwongen opgenomen na een brand in zijn huis. En dat is nieuws op dit moment. A ah, en de verkeersinformatie. informatie De file staan op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort... tussen Stroe en Voorthuizen, 4 kilometer. Een ongeluk op de A9, Alkmaar richting Amstelveen... tussen knooppunt Beverwijk en Rotterpolderplein, 6 kilometer. Na het ongeluk is de linker rijstrook dicht. Een ongeluk op de A12, Utrecht-Arnhem... bij knooppunt Waterberg, 4 kilometer. En daar is de rechter rijstrook dicht. Maar de meeste vertraging zit in de regio Rotterdam... vanmiddag op de A16, komend vanuit Breda. Er staat 8 kilometer tussen knooppunt Ridderkerk... en het knooppunt Debrechtseplein... Er is een ongeluk gebeurd met een aantal auto's bij dat knooppunt de Bregseplein. En er zijn drie rijstroken dicht. De Rijkswaterstaat denkt nog wel even nodig te hebben om de weg helemaal vrij te kunnen maken. En daarom is het beter om om te rijden. Dat kan vanaf knooppunt Ridderkerk over de A15, de A4 en de A20. Het viel in de regio Arnhem door werkzaamheden op de rondweg, de N325, tussen Gelredoom en Hussen, twee kilometer. Het is bijna drie minuten over half drie. De baan wordt gedwijld in Colalbo en dan komt de ontknoping van de EK Allround eraan. Olde All Heuvel, Blokhuizen, Skobref, komend half uur op deze zender. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare. Het prachtige nummer Rolling in the Deep. En Kveldrijden bij de vrouwen zit erop. Marjan Vos won dus eindelijk, mag je zeggen. Daphne van der Brand. zo vaak al kampioenen redden en niet. Het zou een tweestrijd worden ze iedereen. Maar heel lang was er nog een derde dame die meeging. Sanne van Pasen hield het lang vol. Maar uiteindelijk moest ze de twee titelfavorieten toch laten gaan. Maar kwam even later wel na een zeer prachtige race. Als derde over de finish. Ze had het nog hartstikke koud gekregen, ook inmiddels bleek. Maar ze ging wel praten met onze verslaggever ter plekke. Sanne van Paas is dus in gesprek met Joris van den Berg. Eén Marianne, drie Sanne. Ben je tevreden? Ja, ik moet tevreden zijn. Want ik heb twee toppers voor me. En op technisch gedeelte uh, waren Marianne en Deffinie gewoon beter als ik was. En ik merk gewoon dat ik elke keer kreeg terug of dichtgereden. En op de laatste daar heb je gewoon zoveel energie verspeeld. Maak je een foutje en dan krijg je niemand meer dichtgereden. Maar ah, je nam toch ook af en toe de kop heel brutaal. Ja, weet je, ik geloofde in mezelf en ik was gewoon hartstikke sterk vandaag. En, uh, ja, het is jammer dat hun dan net iets technischer zijn maar qua sterker, ja, uh, je moet ook gewoon je eigen kansen nemen. En daarom nam ik ook de kop. En waar moest je eraf? In werd ik stilgezet, waardoor ik uh, extra lang in Zambak zandbak aan het balanceren was. Waardoor hun uh, eerder weg waren als ik en ik kreeg het de laatste niet meer gereden. En nu heb je het verschrikkelijk koud. Heel erg koud is het. Het waait hier heel erg hard. En uh, ja, dat hoort erbij. Sanne van Pasen dus derde. Daphne van der Brand werd dus tweede. En Marianne Vos, je gelooft het bijna niet... maar voor het eerst in haar bestaan de nationale titel. Al die andere had ze al. Frank de Boer, hebben we het over voetbal... is nu definitief de trainer bij Ajax... tegen een contract tot medio 2014. Als intriptrainer won hij drie keer. En als hoofdtrainer, u raadt het al... gisteren werd er in Hamburg verloren tegen H.S.V. 4-2 werd het daar, driemaal van Nistelrooy. Maar goed, het was een oefenpotje, zoals het heet. En Joep Schreuder de afloop in gesprek met de de officiële trainer van Ajax nu dus, na dat oefenpotje. Nou, ook uh, Frank de Boer weet nu wat verlies is. Is dat erg? Nee, als het uh, met vriendschappelijke wedstrijden gebeurt, is het niet erg natuurlijk. Nee, maar ze zeiden je altijd, alles wil winnen. Ja, maar ik wil ook alles winnen. En uh, daarom was ik ook zeer teleurgesteld in, in de eerste helft. En met name zeg maar, hoe wij die goals weggeven. Eigenlijk door uh, individuele fouten, eigenlijk door uh, ja, onze eigen fouten. Uh, eerst een brede bal. Van Soares. Daarna ook niet attent zijn van de verdediging. Dan komt er een corner uit. Waar we ook drie keer te slappen ingaan. Uh, ja, iemand die bij de paal staat die er niet uitkomt. Ja, allemaal ja, dingen die je natuurlijk uh, hebt aangegeven. En ja, voordat je het weet sta je binnen, mij, op, precies op een minuut 1-0 achter. Dus uh, dat was een lekker begin. Wat heb je dan trouwens te schreeuwen in de rust of zo? Wat voor type ben je dan? Nou, ik heb wel mijn stem verheft. Ja. Dan ga je naar Turkije, dan ga je hard trainen en dan ga je Ajax proberen naar een hoger niveau te tillen. Dat is wat je wil. Kun je dat concretiseren? In welk opzicht? Nou ja, je hebt het net eigenlijk gezien al in de eerste helft. dat je dus Als je probeert het spel te controleren, te domineren, dan zal je dus heel ja, zuiver zijn in de, in de aanname, in de passen, in het coachen. Dus dan zal je daar ja, vastigheid in moeten krijgen. Nou, dan heb je ook nog met de looplijnen. Ja, als je spits naar, in de bal komt, wat doet hij dan in je middenvelden bijvoorbeeld? Of je nummer 10 positie? Uh, wat doet je buitenspel als hij naar binnen komt? Dat allemaal ga je dus ja, proberen ja, erin te slijpen, zeg maar. Ik kan toch even naar de competitie. Je staat vierde op drie verliespunten van PSV. Dat is je grootste concurrent. Hoe zie jij die competitie? Twente, PSV, Ajax? Ja... Ja, ik, ik, ik, tuurlijk natuurlijk zijn Twente en PSV uh, uh, de favorieten, uh, zeg maar, of een van de favorieten met Ajax en uh, niet te vergeten Groningen, die het natuurlijk fantastisch doet. Uh, ja, we moeten gewoon naar onszelf kijken. Ik ben ervan overtuigd als wij gewoon de dingen doen uh, ja, die wij graag willen zien, en dan uh, komen we dicht bij het kampioenschap, daar ben ik van overtuigd. Nog drie weken in januari, transferwindow, de, de, de transperiode. Heb jij signalen dat er wat gaat gebeuren? Bijvoorbeeld Soares? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Ik heb nog helemaal niets gehoord van, van Luis. Alleen ja, als er in, in Engeland een carousel aan de gang gaat... Ja. en er wordt ergens 30 miljoen uh, gespendeerd voor een spits... Ja, dan gaat het balletje rollen en dan kan het zomaar zijn dat uh, Luis ook uh, daarbij gaat horen. Dat weet je niet. En, uh, dus daarom was ik niet zo blij met die twee kassen. Over Spitsen gesproken, die andere, Monier Elmdui, speelde nog niet mee. Zijn alle plooien gladgestreken? Je hebt met hem gesproken. Ja, alle plooien zijn gladgestreken. Ja. Jij hebt hem nodig in jouw AX-systeem? Ja, maar je, je kan niet met 11 man een heel seizoen spelen. Je zou met uh, 22 man of 23 man het moeten doen. Nou, daar is uh, Monier een onderdeel in. Nou, als hij het hartstikke goed doet, dan staat hij waarschijnlijk in de baas. Maar ik, ik garandeer niks. Aan niemand? Nee, dus ook niet aan Monier, maar ook niet aan Louise. En, uh, alleen ja, de kans dat dat soort jongens spelen, onder zoveel kwaliteit, ja, is natuurlijk wel groot. We hebben nog een signaal dat er nog uh, iemand uh, graag naar Ajax wil komen, tenminste ook als trainer, je broer. Uh, ja, jullie kunnen toch niet zonder elkaar, geloof ik, of, of zit dat precies? Nou, volgens mij wel. Volgens mij zit hij, wel? zit hij al uh, vijf jaar uh, in Qatar uh, zonder, uh, zonder mij, maar het is meer gewoon, hij wil... Als hij terugkomt in Nederland, wil hij graag wat in de voetbal rijden. Ja, dat doet hij het liefst bij Ajax natuurlijk. En ik denk dat wij ja, zijn, zijn inzichten, hoe hij over voetbal denkt... dat vooral in het begin denk ik, bij de jeugdhogers, zoals ik dat gedaan heb... kunnen wij heel goed gebruiken. Frank de Boer over Ajax en zijn broer Ronald nog even. Maar wij gaan snel naar Colalbo-Oldeheuvel, Blokhuizen. Ze zijn net onderweg, Gio en Sebastian. Een minuutje of twee zijn ze onderweg. Aan het einde, bijna aan het einde, het laatste half uur van het 105e... Europees kampioenschap Allround schaatsen bij de mannen Oldeuvel en Blokhuizen. Twee TVM'ers die goed van start zijn gegaan. Elkaar wel een beetje opjutten, zo aan het begin van de wedstrijd. Wout Oldeuvel, de Nederlands kampioen Allround... die dat ruim een week geleden deed in een persoonlijk record van 13-14. Toen was hij 16 seconden sneller dan zijn tegenstander van nu. Dan Jan Blokhuizen, hij moet 12 seconden... En 1200ste goed maken op Jan Blokhuizen. Maar Blokhuizen gaat gewoon prima mee in deze fase van de 10 kilometer met Wouter Oldeheuvel. wat volgens mij ligt hij zelfs ietsje voor. Voorlopig heeft hij zich radig vastgebeten in zijn tegenstander. Jan Blokhuizen rondje van 32. Dan is hij net iets sneller dan Oldeheuvel die rondje van 32 3 rijdt. En ze zitten vlak bij elkaar. Ze houden elkaar in evenwicht. Maar wat Henk Gemsen net al zei, vanaf de 8 kilometer dan komt het terecht op aan in deze 10 kilometer. Vergelijk het maar met de marathon bij de hardlopers vanaf 35 kilometer, dan kom je in een fase dat het allemaal anders is dan daarvoor en dat je niet meer op heel houden kunt rijden. Blokhuis moet wel oppassen trouwens, want af en toe komt hij dicht in de buurt van die lijn. Dat is gevaarlijk, Sebastian. Dat is een beetje TVM-stijl inderdaad, want uh, Wouter Oldeuvel heeft dat ook een beetje. Oldeuvel nu met de ronde 32-3 pak drie tiende op zijn directe tegenstander zijn ploeggenoot van nu. En bij de zijn uh, ruim een halve seconde sneller dan Hova Bukku was. Oldeuvel moet dus uh, veel tijd goedmaken op Bukku. Blokhuizen staat voor op Bukku en moet 13.53 rondrijden. Dan eindigt hij uh, gelijk met Bukku. In het algemeen klassement hebben ze hetzelfde punt en aantal. Maar hij is dus op dit moment gewoon sneller dan uh, De Noor. Daar komt Jan Blokhuizen weer aan. Hij heeft er uh, 2800 meter op zitten. Hij is brutaal hoor. Hij uh, neemt gewoon even voor voorsprong en uh, rijdt een halve seconde sneller over de afgelopen ronde dan Wouter Oldeheuvel. Maar goed, Oldeheuvel zal prima in zijn ritme zitten. Hij rijdt wat meer zijn eigen race. Dat is hij wat meer gewend. Hij is niet echt zo'n competitieracer zoals we dat uh, gisteren met name hebben gezien. Of eergisteren was het zelfs uh, bij Koen Verwij die zich echt vastbeet in zijn tegenstander. Nee, Oldeheuvel die rijdt altijd zijn eigen race. En nu komt hij dan in die eigen race toch ook wel weer aardig dicht in de buurt van Jan Blokhuizen. Maar de voorsprong is er wel nog steeds voor Blokhuizen. Met een ronde 2 38, en de voorsprong uh, op Hoa Bukku wordt ietsje minder. Uh, Blokhuizen levert iets in. Oldeuvel knabbelt er uh, uh, weer wat bij. En zo zitten beide heren nog steeds zo tussen die 6 en 17e voorsprong op Hoa Bukku. En ze nu en dan, als ze op zo'n eind bijna naast elkaar rijden is het wel alsof er een spiegel tussen staat. Dan is, is het qua stel uh, best uh, overeenkomsten tussen deze twee. Jan Blokhuizen door de binnenbocht heen heeft hij weer wat voorsprong genomen op uh, Wouter Oldeuvel. Misschien even een prikmomentje van Jan Blokhuizen. Blokhuizen, wat hij pakt nu toch zo'n nou, anderhalve meter op Oldeheuvel. Ik vind het wel leuk hoor, wat hij doet. 32,5 is zijn rondje. Twee tiende sneller dan Oldeheuvel En dan zie je Gerrit Kuiper aan de overkant staan die Blokhuizen coacht en hem even de rondetijd laat zien. En dan toch ook met die hand met de vuist een gebaar maakt van jongen, het gaat hartstikke goed. Knok door, knok door, want jij kunt het hier gaan maken en natuurlijk... Is het ook voor Blokhuizen afwachten wat er straks gaat gebeuren in die volgende rit. Zijn achterstand op Ivan Skobrev in het klassement is 48 honderdste van een seconde. En dat op 10 kilometer. Het is helemaal niks. We moeten de stopwatches en de rekenmachines erbij blijven houden. Nu komt Holdeuvel weer ietsje terug. In de ronde, zeg maar, waarin hij dan de binnenbocht na de kruising. En bij het oprijden van die kruising heeft, komt Holdeuvel steeds ietsje terug. En bij de heren nog altijd sneller. Dan Owa Bucke is mooi weer. Die kadans te zien bij beide rijders. Er zit heel veel rust in de slag, ook van Jan Blokhuizen. Een echte allrounder. Noemde hij zichzelf eerder deze week op de persconferentie van de Nederlandse ploeg. Waar hij ook gewoon brutaal zei. Het wordt wel eens tijd dat ik een prijs pak. Bijvoorbeeld zo'n Europese titel, Allround. Dat wil ik graag. Er zijn niet veel Nederlandse sporters die dat zeggen. Nee, maar mooi is dat. het typeerde hem wel. Hij was ook zeer relaxed na afloop van die eerste dag. Toen hij zo goed gepresteerd had, hij zat op zijn fietsje. Probeerde wat uit te fietsen. Jan Blokhuis de pers stond massaal om hem heen. En hij deed gewoon rustig zijn woord met veel zelfvertrouwen. Het draait nog steeds aardig hoor. Had zojuist een rondje van 32 cent. Rondje van Oldeheuvel was een tiende langzamer. En nu zijn ze alweer bijna bij het uitkomen van de bocht. Op weg weer naar de volgende passage. En die volgende passage ligt bijna halverwege deze 10 kilometer. Als ze hier zo meteen over de streep komen. Hebben ze 4800 meter afgelegd. En weer Wouter Oldeheuvel die het initiatief heeft overgenomen. Met een rondetijd 32,4 En 2,3 seconden sneller is dan Omar Bukku in deze fase van de race was. Lokhuizen moet nu meegaan met zijn ploeggenoot. Ze nu en dan hou je toch wel je hart vast. Als je ziet hoe dicht bij de heren zo nu en dan in de buurt komen van de lijn. Ook bij het inrijden bijvoorbeeld van de bocht net na de finish. Ze zitten er zo nu en dan dicht tegenaan. Het is eigenlijk niet leuk dat het schaatsen zo'n jurysport geworden is. Maar goed, Blokhuizen weer terug naast Wouter Roldeuvel. En volgens mij zelfs weer gewoon, ja hoor, inderdaad, er voorbij. Naast elkaar, zo'n beetje. Het scheelt echt heel weinig. Het scheelt driehonderdste van hun seconde Hun tijden. 7,04-92 om 7,04-89. Ligt de voorsprong toch nog steeds voor Jan Blokhuizen? Maar het is echt marginaal. Het is helemaal niks. En inderdaad, die scheidsrechters die staan allemaal op strategische punten langs de baan. En houden verschrikkelijk goed in de gaten dat er niks verkeerds gebeurt. En daar komt hij dan weer hoor. Blokhuizen mooi door die buitenbocht lopen erop. En dan gaat inderdaad Oldeheuvel weer in de richting van die lijn. Ik zou toch wat voorzichtiger zijn. Zijn maar ja. Het is wel vaker gezegd, ze zien het vaak ook niet. Wat Oldeheuvel nu overkwam, dat, dat, dat mag, zeg maar, dat je even van die binnenbaan naar buiten gaat. Als je maar direct weer terugstapt, je eigen baan in. Blokhuizen, initiatief dus weer overgenomen. Zit al dicht achter zijn ploeggenoot, achter Wouter Oldeheuvel. Die wat langer is dan Jan Blokhuizen. Alsof ze bezig zijn met een marathon. En alsof ze net ontsnapt zijn uit het peloton. Maar hier komt de aanval van Jan Blokhuizen. Die versnelt in de binnenbaan. Nu wat metertjes pakt op Oldeheuvel. Ook eventjes die buitenlijn overgaat, direct weer terug zijn eigen baan binnen. En wat gaat Oldeheuvel nu doen nu Jan Blokhuizen de aanval heeft gekozen? Ja, en nu moet hij gaan pareren, natuurlijk. 32-3 het rondje voor Blokhuizen. Oldeuvel rijdt gewoon een halve seconde langzamer in deze ronde. Voorsprong van Blokhuizen op het schema van Bukkoe is 3 seconden en 86 honderdste. Dat ziet er dus heel erg goed uit. Maar hij is nog steeds niet bij die kritische grens van 8 kilometer. Ze zijn pas op 6 kilometer. Zometeen als ze doorkomen, 6400 meter. Blokhuizen weer mooi lopend langs die blokjes. Die buitenbocht met de voorsprong op Wouter Oldeheuvel. Oldeheuvel die de schade voorlopig nog wel beperkt houdt. Maar de voorsprong is er hoor voor Blokhuizen. Oldeheuvel komt inderdaad ietsje terug. Twee tienden van een seconde om precies te zijn. Zien was de rondetijden hondentijden weer verschijnen op het scorebord? De tussentijden bijna vier seconden snel. Oh, daar gaat het fout bijna om de kruising. Want in de buitenbaan of uit de buitenbaan komen dat Blokhuizen voorrang. En Oldeheuvel moest een beetje overeind komen vanuit de binnenbaan. Lastige kruising dus. deze twee TV. Blokhuizen door de binnenbocht heen. Gaat hij het gaatje natuurlijk naar Oldeheuvel nu weer vergroten? Die moet zijn rust en de cadans weer terugpakken. Terug zien te vinden na die wat lastige kruising. 6800 meter zit er nog op. En natuurlijk moest hij wachten op Blokhuizen. Maar ja, waar ligt dan de schuld? Je zou kunnen zeggen, de onervarenheid misschien van Blokhuizen. Die ook wel weet dat Oldeheuvel eraan komt. Maar goed, de rondjes zijn in ieder geval nog steeds voor Blokhuizen. Alweer twee tienden sneller dan zijn tegenstander. Maar Bukkoe reed op dit moment sneller in de ronde. Het verschil wordt dus kleiner. Het verschil tussen Bukko en Blokhuizen is 3 seconden en 39 honderdste. En in het klassement ontlopen die twee elkaar ook niet echt veel. Een kleine 2 seconden, minder dan 2 seconden zelfs. Hier komt Blokhuizen weer. 1,84 is het inderdaad het verschil tussen Bukko en Blokhuizen in het algemeen klassement. En Blokhuizen heeft 3,5 seconden buffer inmiddels opgebouwd. En hij pakt in deze ronde gewoon weer een tiende van een seconde erbij. En Gerard Kemkes doet zijn vinger naar beneden. Het is een oranje bende daar op de kruising. Allemaal mensen in oranje pakken. Hopke de Vecht staat daar. Groene staat daar. Veldkamp en Kemkes. En allemaal hebben ze zo hun eigen taak. Blokhuizen op de baan ook bezig met zijn eigen taak. Oldeheuvel achter zich houden. En de marge op Bukku in stand houden. En voorlopig slaagt hij daar prima in. Hij mag er blij mee zijn hoor. Jan Blokhuizen rijdt nu een rondje van 33. Dat doet Oldeheuvel ook. Voorsprong op Bukku is alweer opgelopen. Vier seconden en acht honderdste. Dat ziet er goed uit. Wat dat betekent gewoon dat hij op dit moment... Met zo'n marge heeft van zo'n zes seconden op zijn naaste belager. Op de man die derde staat in het klassement. En Scopreff moet natuurlijk nog komen. De leider in het klassement. Maar je weet nooit wat er allemaal gaat gebeuren. In de komende rit Oldeheuvel komt er wel weer aan hoor. Mooi door die binnenbocht gelopen. Heeft de aansluiting weer gekregen met zijn tegenstander. Maar ja, in het klassement ja, is het gat veel te groot. Daar is het gat groot. Maar de counterattack is er wel inderdaad van Wouter Oldeheuvel. Die nu 16e heeft gepakt op zijn concurrent. Zijn ploeggenoot in de baan. Door die Jan Blokhuizen. Nu moet Blokhuizen weer mee. Het is ook wel zo'n knokker. Zoals Koen is. Hij wordt naar voren gestuurd door Bart Veldkamp. Bart Veldkamp is dus degene die Blokhuizen bijstaat. Gerard Kemkes is degene die Oldeheuvel bijstaat. En dan komt hij weer Blokhuizen. Het is een mooi titanenduel tussen de ploeggenoten. Tussen die twee jonge TVM'ers. 24 is Oldeheuvel. 21 is Blokhuizen. En die 21 jarige ligt voorop. Ja, prachtig hoor. Het is wel lef hoor. Voor dat jonkie. 32 half, rijdt hij over het rondje. 32 9 voor Oldeheuvel. De voormalige wereldkampioen bij de junioren, Jan Blokhuizen, doet het prima tot nu toe. heeft inmiddels al ruim 8400 meter achter de rug. 8600 meter om precies te zijn. En Kemkes, ja, hij gaat <laughs> gewoon mee met Wouter Oldeheuvel daar aan de overkant. Van jongen, kom op nou, toon nou karakter. Probeer mee te komen, want het is wat hoor voor Oldeheuvel. Lang in de schaduw van Gerard Kemkes. Nu kon hij eruit komen, maar dat heeft hij eigenlijk op de eerste dag al een beetje verprutst. Blokhuizen doet het perfect. 88, 100 meter zitten erop. En het zou een wonder zijn als we Olde Heuvel nu nog die 12 seconden en 1200ste bij elkaar schaatst. Die hij nodig heeft ten opzichte van Jan Blokhuizen. Die prima blijft meegaan met Wouter Oldeheuvel. En hier is het mooi om te zien hoe die twee TVM'ers mooi met elkaar mee blijven gaan. Bukku staat op... 6,5 seconde achterstand. Meer dan genoeg voor Blokhuizen, die daar weer onderdoor komt. En wat een verschil met dat NK Allround. Waar Oldeheuvel met kopperschouders bovenuit stak. En dat mag je nu, wat TVM betreft, echt zeggen van Jan Blokhuizen. Jan Blokhuizen is op dit moment toch echt wel de aanvoerder van TVM. Rijdt nu weer een rondje van 33-3. Uh, Oldeheuvel is 1 tiende dus sneller. Maar dat maakt allemaal niet zoveel uit. Ze houden elkaar toch goed in evenwicht. En ze zijn ruim sneller dan Horvat Bukku. We zeiden het al in die vorige race. Bukku niet goed. Bukko laat het kopje hangen. Dat heeft hij inderdaad gedaan. Hij heeft nu al meer dan 7 seconden heeft hij al achterstand op deze twee mannen in die 10 kilometer. En daar komen ze weer hoor. Nu is het weer Oldeheuvel met de leiding daar in de binnenbocht. En slaat hij nou een gaatje met Blokhuizen? De bel heeft geklonken. 32,6 en Oldeheuvel versnelt. 8,6 seconden sneller dan Bukko. Dat moeten er 10,28 worden om Bukko voorbij te gaan. En daar gaat Blokhuizen. Die demareert gewoon weg. Of Oldeheuvel demareert gewoon gewoon weg bij Jan Blokhuizen op jacht na zoveel tijd. En Blokhuizen die gaat, probeert mee te gaan. Komt wel weer ietsje dichterbij. Maar ik denk dat de eer gaat naar Wouter Oldeheuvel in deze rit. Die gaat inderdaad de rit winnen. Blokhuizen heeft de marge in stand gehouden. Dat ziet er allemaal goed uit. En hier komt de eindtijd van Wouter Oldeheuvel. 13 minuten, 40 seconden en 18 ste En daarmee is die inderdaad Hoa Bukku nog voorbij gegaan in de slotfase van deze 10 kilometer. Dat heeft uh, Wouter Wouter Oldeheuvel alvast binnen. Maar met 13-41-45 eindigt Blokhuizen in de tweede tijd tot nu toe. En gaat Blokhuizen dus uh, sowieso een medaille pakken op dit EK. Wouter Oldeheuvel nu tweede in het klassement achter Jan Blokhuizen. Een mooi duel tussen deze twee Nederlanders, tussen deze twee TVM'ers. En Bukou, die weet in ieder geval één ding zeker. Hij wordt weer geen Europees kampioen. Henk Gremser, eh, Ere wie Ere toekomt. Je zei, nou, het moet veel sneller rijden, die Burko, een Seconde of tien, reentje Rits, We de televisie zei, een seconde of tien. Het zijn er die tien eh, geworden die Blokhuizen rijdt. Onder Heuvel wint de tien kilometer. Het is mooi dat die Bukko nog voorbij is. Maar uiteindelijk is Blokhuizen de man die volledig in controle was deze race. Hè? Ja, hij was met zijn jeugdiger zijn toch nog wat te gretig. Want hij begon op de zes kilometer. Begon hij met een aanval. En dat moest hij bekopen met direct daarna dus een ronde... waarbij hij dus een seconde langzamer moest inleveren... dan datgene wat hij aan ritme had. En dat, uh, ja goed, dat is jeugdigheid. En, en vervolgens, vervolgens had hij toch nog het vermogen... Om, uh, om bij de trekhaak van Wouter te blijven. Maar hij houdt Wouter Oldeheuvel ruim achter zich. Hij houdt ja. ruim achter ja. zich. Um, en zet voor Skobref neer. Want die moet gewoon 13.41,5 gaan ja, rijden. Ja, die moet zijn slijpen. Die moet zijn slijpen, dat gaan we zo zien. En we hebben Koen Verwijn nog. Of zeg jij toch, naar Koen Verwijn kan in dit spel 13.41... dan moet hij wel erg boven zichzelf gaan uitstuigen. In deze omstandigheden. Ja, je weet het niet precies. En, en, en, uh, ik vind dat Koen dus van het jaar... Dus een, een wederopstanding, dus laat zien, ten aanzien van wat, wat, hij dus in het verleden als, als junior uh, wereldkampioen dus liet zien. En je weet het maar nooit. En er zit een enorme terrier in het hoofd. Ja. Dus, dus misschien, misschien pakt hij zichzelf wel zo aan. Het zal hem niet eenvoudig afgaan. Dat het zal hem niet eenvoudig afgaan. En Skobref, kan die dan zijn eerste titel pakken? Of wordt het gewoon weer een Nederlander? We gaan het horen in de komende 13 minuten. 41, 42, 43 seconden. We stellen het nieuws van drie uur ervoor uit. Dat snapt u allemaal wel. Helpers weg: Skobref tegen Koen Verweij. En onze matadoren zijn Gio Lippens en Sebastian Timmerman. 13,41,91. Dan eindigt Skobref voor Jan Blokhuizen. 13,41,92. Dan eindigen ze gelijk. En volgens mij zijn de regels tegenwoordig zo dat er dan ook twee kampioenen zijn. Dat uh, allemaal voor later. De eerste ronde zit erop voor Skobref en voor die knokker Koen Wat Want laten we het inderdaad niet vergeten. Als hij één ding kan, dan is het wel zich vastbijten als een terrier in een tegenstander. We zagen het op de vijf kilometer. En dat moet hij nu ook gewoon weer gaan doen met die Skobref. 2,4 seconden staat hij achter op de rust tegen wie hij nu rijdt op de baan. En ze hebben bijna hun eerste echte volle ronde erop zitten. Namelijk de eerste ronde waarin ze gewoon op snelheid langskwamen. Scobref met uh, lichte voorsprong. Rondje van 31.4 Verwij rijdt, 1 tiende van een seconde langzamer. En wat voor opdracht geef je voor wij nu mee? Geef je hem überhaupt een opdracht mee? Of laat je die jongen gewoon zijn eigen race rijden? Of ga je tegen hem zeggen, "Sust die Scoopref maar in uh, slaap. want Dat is alleen maar gunstig voor Jan Blokhuizen. Want dat is natuurlijk het duel op dit moment om de Europese titel op dit onderwerp round kampioenschap. Skobreff in ieder geval met de voorsprong wij Die wacht af. Die wacht daar zo'n beetje als een kat, als een terrier. Misschien wel zoals Henk Gemser net zei. Wacht die af totdat hij misschien kan gaan aanvallen. Skobref hier op de 1200 meter. Waar hij langskomt in 1.39.25 en dat betekent dat hij 4400ste langzamer is dan Jan Blokhuizen. Even moest Koen Verwij daarin houden. Dat doet hij goed want die boomblangen, die grote Russische beer Skobref had voorrang op de kruising. Maar Skobref ligt dus nu 4400ste achter op Jan Blokhuizen. En mag dus nog maar 400ste verspelen. Ja, zo kunnen we gaan spelen met die honderdsten van seconden. Het is een spannend toernooi. Wie gaat er winnen? We weten het echt absoluut nog niet. Skobref heeft afstand genomen ten opzichte van Koen Verweij. Dat is een ding wat zeker is. Ja, dat is mooi hoor. Skobref, nou niet zozeer dat hij wegrijdt. Maar wel dat het zo spannend is hier. Skobref rijdt nu inderdaad weg. Rondje van 32-3. Prima rondje voor Skobref. Koen Verweij inmiddels in de 33 seconden. Dat is toch een behoorlijk verval hoor. Want die kwam van... Van De 32-4. wij moet zorgen dat hij wel de aansluiting blijft houden. Want anders zal het nooit een duel worden met Ivan Scobrev. Maar dan weten we één ding zeker: dat Scobrev het alleen moet doen. Voorlopig heeft Scobrev 63-honderdste van een seconde. Achterstand op de snelste man tot uh, nu toe op Wouter oldeheuvel En hier komt hij weer door naar 244-26. Na 2 kilometer, rond de tijd 32-6. Kan er wel weer eens een keer of weer eens een keer een moeilijke kruising ontstaan. Weer moet Koel inhouden. Hij doet het nu beter dan twee rondjes geleden. Ietsje beter althans, gaat gaat mee achter die brede rug van Ivan Scoobref. Die inmiddels een seconde langzamer is dan Jan Blokhuizen. 1 seconde en zevenhonderdste. ste Dus die. Die ietsiepitsie marge die hij had, die heeft hij op dit moment verspeeld. Hij moet dadelijk tijd gaan goedmaken. Maar vergeet niet, Skobref is ervaren. Het is niet voor niets de zilveren medaillewinnaar van de Olympische 10 kilometer. Ja, en bij Skobref kun je in ieder geval van zeggen dat er een goede kop op zit. Dat hij ook al zeurt die flink, maar dat hij toch in elk geval ervoor wil knokken. Ze rijden nu dezelfde rondetijden voor wij en Skobref. Rondjes 32, half kijk ik dan naar de rondjes van Oldeheuvel en Blokhuizen. Daar was Oldeheuvel daar wat sneller met. 32,3 Blokhuizen wat langzamer met 32,6. Maar het zegt allemaal nog niks. Want we zitten allemaal in die schermutselingen. Voordat het echt moet gaan beginnen voor die 8 kilometer. Het is wel nog steeds voorsprong voor de Rus. Een kleine voorsprong, dat wel. Na die uh, 2800 meter in 3,49,73. 1 seconde. En 3900ste langzamer dan Jan Blokhuizen. Weer moet Koen inhouden in die binnenbocht. Voor de derde keer op rij. Komt dat niet helemaal hij lekker het uit bij niet de kersing? Nee, ja, hij deed het nu niet veel handiger dan de twee vorige keer.